Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De verkoop van bier is vorig jaar met bijna 3% gestegen. En dat komt vooral door de verkoop van alcoholvrij en speciaal bier. De Nederlandse brouwers melden dat de verkoop van alcoholvrij steeg met ruim 32%. Een op de 20 biertjes is inmiddels alcoholvrij. Ook speciaal bier wordt steeds populairder. De verkoop daarvan steeg met ruim 10%.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 Bezoekers blijven welkom op de Veluwe, maar de brandweer vraagt het publiek wel om op te letten en zo nodig 112 te bellen. Ook andere veiligheidsregio's in Gelderland, Noord-Holland, Noord-, -Holland, Noord en Hollands-Midden zijn extra alert op natuurbranden. Het failliete kledingbedrijf Sissyboy is overgenomen door de Termeer Groep, eigenaar van de schoenenwinkels Sasha en Manfield. Termeer wil zoveel mogelijk banen en winkels behouden. Sissy Boy heeft in Nederland en België 45 winkels. De verkopen vielen vorig jaar zo tegen dat het bedrijf deze week failliet ging. Volgens Termeer heeft het merk Sissy Boy nog voldoende kracht en potentie. Max Verstappen begint morgen in de Grand Prix van China vanaf de vijfde plek. Valtteri Bottas en Mercedes van Mercedes had in de kwalificatie de snelste tijd... en start vanaf pole position. Zijn teamgenoot Hamilton heeft de tweede startplek. Verstappen zei na afloop van de kwalificatie dat hij niet blij is met zijn vijfde tijd. Het weer eerst vrij zonnig, later stapelwolken en vanmiddag kans op een winterse bui. Op de Wadden zijn heel, de hele dag buien mogelijk, het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de verbindingsweg tussen de A2 en de A9 en die is dan ook dicht. Je kunt beter via de ring van Amsterdam rijden. Op de A22 Velse Beverwijk. Bij Beverwijk ligt olie op de weg waardoor de rechte rijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten. Het is nog altijd druk in de bollenstreek. Onder andere op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom 20 minuten vertraging.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 Hannah is vaartje, een die Mama zegt dat er man en oude zij ze maar is En dan roept zij uit, dan ging de zee hier zo fris Ze blaast de deel, verbreed brede hier, haar vaaier op kom op Maar potloom roept ze geel, de zee zit in mijn we gaan naar zand.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 Ja, dat was zeker. En mijn uh, uh, oma is toen begonnen met een pensioen, was het natuurlijk vroeger eerst. En een, een bestaand pand? Het was een bestaand pand, want volgens mij was het uh, van een notaris geweest of zo. Die veel kinderen had. Die hebt het gebouwd in 1904. Zo. En mijn oma is dus in 1932 een uh, pension begonnen. Ja, dat waren vroeger uh, natuurlijk... Uh,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 Totdat ze een woonruimte kregen. En dat was uh, pensioen dus met uh, volledig... Uh... Ja, het werd ook gekookt voor die mensen natuurlijk. hoe groot uh, was het hotel toen, denk je? Uh, toen waren er iets... Of van het pensioen? Tien, twaalf kamers. Maar ja, toen waren de kamers natuurlijk anders dan ze nu waren. Het was uh, een de, de derde kleiner natuurlijk. En er was natuurlijk een alleen een wastafel. En, uh, in, de toilet, of in de gang werd natuurlijk gedoucht of, uh, of in de keuken vaak nog heel vroeger.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 Let's do it.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 Bij Quinny, een vriend van hem, ook Henk van Houten... Hij heeft ook een schilderij van zijn vader. Ja, ja. Kregen. En Maarten Keur heeft ook een schilderij van zijn vader. Of, nee, nee, of, nee van, Maarten van Keur heeft een, een schilderij van uh, een schelpenkar. Die vond hij zo mooi. Toen ja. heeft mijn vader dat, dat schilderij... Uh, een,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 Uh, uh, iemand die het zichzelf, ja, misschien ja, met ja, ja. behulp van die ja, zelf Duitse meneer, maar het is echt zelf, zelf helemaal aangeleerd. aangeleerd. Ja, ja die, die ruimte waar hij het schilderde is nou een, uh, ja, daar moest ik een hotelkamer van, van maken, want het, we kwamen bij ruimtekort en daar hebben we een familiekamer van gemaakt. Dus, maar als ik daar kom, dan, dan, dan, dan zie je hem daar nog zitten. Dan, dan ruik je nog een beetje de verf, ja. maar je ruikt het ook niet. Maar... Nee, maar dat is, dat is wat je ja, in je herinnering je ziet hem nog steeds zitten.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 Ja, dus dat klopt. Toen was het hotel dan inderdaad, ik spreek van de jaren zestig, nog ja. niet uh, open, uh, Swinters. Ja, en toen hadden we ook nog die dansschool in, in het hotel. Daar heeft mijn vader ook altijd vragen, veel verhalen over. Oh, dansschool? Een dansschool was nog geweest. Ja, een hele bekende uit Haarlem. Ik weet nou niet wat niet op de naam komen, maar... Vader? Nee. Dansschool, vader? Ja, nee, een, een, een, een, een, iemand uit Haarlem die heeft uh, de school gehad in de in, Martin? De dansschool. Oh. Nee. Nee, oh.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 Don't go swimming in the sea. We're always happy. Lives we're living here. Yeah, that's our philosophy. Sing along.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 Onder de lakens, tussen de lakens. Maar voor jou zijn dat dan ook ontzettend lange dagen? Of heb je ja, personeel dat in we, we, we, shifts werkt? Uh, nou, mijn kinderen helpen gelukkig ook mee en, en uh, dat is natuurlijk... Uh, je vrouw? Mijn vrouw en, uh, en mijn zusters, dat, dat, dat is de dat is, dat, dat kracht van het bedrijf. Dat je niet overal uh, personeel voelt, dat is natuurlijk wel personeel, maar dat je niet overal oproepbaar personeel voelt hebben. Nee, maar jij moet dus ook om zes uur s morgens opstaan. Nou, s morgens ben ik niet zo vroeg.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 En, en ook, nou ja, meestal, niet altijd, Deze, dit voorjaar was het slecht, daar dacht ik. Nee, of ik heb goede tijd gehad hoor. Oh, gelukkig. Ik wil me, wil me laten zien. <laughs> nou, het is jammer voor de kijkers, hè? Ja, ja. of voor de luisteraars, dat ja. we geen uh, kijkers hier hebben. We gaan nog even naar een muziekje. <laughs>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 Pascal, dit zegt me helemaal niks. Nee, niet. <lacht> ik heb het ook nog oh, niet gezocht, maar het is vanuit uh, Limelight: is dat de Springzone van Chaplin? Oh, is Charlie dat, uh, Chaplin. Chaplin. Charlie, oh, Chaplin. Charlie Chaplin, ja. Limelight. Ja, de film ken ik wel en Charlie Chaplin ken ik wel. Maar, nou, deze muziek was uh, even niet uh, in mijn geheugen opgeslagen. Goed, we gaan het laatste blokje in.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 Nee, maar de, de, nee. die hebben dan een uitje of Een uitje of. Uh, dat, oh, dus dat, dat hebben dat, jullie dat, ook. Dat ja, onze plaats is wel natuurlijk, ja. Dat zijn dingen die, die mensen zijn en komen natuurlijk al uh, vaak uh, half beschonken uh, binnen. Dat is natuurlijk, moet je ook wel in de, in de, peiling, in de peiling houden. De peiling houden ja. Ja. Want Swinter zei je net tegen me: dan kook je niet. Nou, Alleen als, als er een vraag is. Als, het, als er hij, naar is, gevraagd het, wordt, dus, ja, uh, als het nodig is. En, uh, welk seizoen, wat is nou voor jou het, het, het seizoen? Het seizoen begint nou, we, we, we, we natuurlijk morgen met, die, met, de, met de bussen. Dat is wel heel belangrijk dat je die hebt.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 Ja, dan merk je ook de crisis. Nou, ik, ik weet niet. Ik zeg altijd heel vaak... het is waarschijnlijk helemaal geen crisis. We hebben gewoon veel te veel uh, uitgegeven. En we moeten nou wat zuiniger aan doen. Merk je dat met het verhuur in het hotel... van het aantal gasten, de crisis? Of... Nou ja, de mensen, wat ik net ook al zei... komen steeds vaker en uh, een paar dagen. Nee, het is geen uh, 14 dagen meer. Nee. En dat vind ik ook niet zo erg. Want ik, ik heb er ook wel mensen bij... die je helemaal niet uh, graag wil zien...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 Dus ik heb niet naar binnen. honden? Mogen die in het hotel? L nou, ik heb zelf een hond, sinds kort. We hebben waren eigenlijk nooit waren we altijd tegen, maar uh, het is wel uh, dat, dat, een ontlading voor mij ook om eventjes met die hond s morgens op strand uh, en dan dat vind ik heerlijk. Ja, nu kom ik er niet meer, want dan vind ik weer te veel mensen en dan uh, dat mag, is het niet druk En waar ga je dan naartoe? Maar, maar uh, uh, liever duim. geen huisdieren, nee. Maar we hebben ook, ook weer, we hebben zelfs een keer mensen gevraagd die willen zo'n zo klein hangzwijn uh, meenemen. Nou. Dat heb ik iedereen laten zien, die, uh, die mail.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 Nee. Je zei ze gaan Noord-Holland verkennen, ja. wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ze gaan natuurlijk naar Volendam-marken, zo'n klompen ding, kaasfabriek. En, uh, en uh, ze gaan natuurlijk naar Delft, porseleinfabriek, ja? ja? museum. Ze gaan naar Amsterdam We maken ze natuurlijk altijd die rondvaart. En daar, in Amsterdam ben ik wel regelmatig, heb ik wel gasten op moeten halen. Die waren, de, waren dus de bus kwijtgeraakt. Of, sorry? Aan de drugs. Nee, niet aan de drugs. Die oude mensen die gaan niet aan de drugs. Hoor. Ja. <laughs> nee. Nee, maar die waren gewoon de, de, de, de opstapplaats kwijt of zo. En dan krijg ik een telefoontje van de politie van, wilt u uw gast ophalen? Nou ja, dat is nou, dus ook weer zo'n mooi verhaal. Dat is ook een paar keer voorgekomen.